6 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De man die gisteren in zee bij Julianadorp vermist was en daarna aanspoelde, is overleden. De Poolse man van 37 wilde op het strand ten zuiden van Den Helder drie kinderen uit het water redden. De kinderen werden in veiligheid gebracht, maar de man zelf werd daarna niet meer gezien. Later spoelde hij aan op het strand. De man werd nog gereanimeerd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is een uitbraak van het coronavirus geweest in een gevangenis. Volgens Surinaamse media zijn 41 mensen in de gevangenis positief getest op het virus. De coronapatiënten worden afgezonderd van de rest van de gevangenen. Volgens de Surinaamse media wordt er in de gevangenissen gewerkt volgens de coronarichtlijnen en is de situatie onder controle. In Suriname liggen zo'n 100 coronapatiënten in het ziekenhuis. Er zijn 27 mensen aan het virus overleden. Op het Ketelmeer in Flevoland is iemand zwaar gewond geraakt bij een explosie aan boord van een boot. Volgens Omroep Flevoland ontplofte een gasfles. Het slachtoffer is met een helikopter naar het brandwondencentrum gebracht... en heeft ernstige brandwonden opgelopen. Waardoor de gasfles ontplofte is nog niet duidelijk. De belangrijkste oppositiepartijen in Venezuela zijn van plan om de parlementsverkiezingen in december te boycotten. Ze zeggen niet mee te willen werken aan een verkiezing waarvan de uitslag al vaststaat en die president Maduro weer in het zadel zal helpen. Venezuela is verwikkeld in een hevige machtsstrijd sinds oppositieleider Guaido zichzelf vorig jaar uitriep tot interim-president. De partij van Guaido heeft nu nog de meerderheid in het parlement. Het weer, de dag begin bewolkte met een aantal buien met mogelijk onweer. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt maximaal 22 graden. Vanaf morgen droog en oplopende temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nu geen files. Party, partner, get ready! Zin in met ongevaste country muziek. Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 avonds op CFM Zandvoort. Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Oh, en a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Zin in Zandvoort! Zandvoort? Yeah. Is. Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Van I'm It's all for you We'll mm -hmm.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 let die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 Let me rock it, let me rock it, Shaka it, let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, shock a Let me rock it, let me feel for you. Shaka Khan. what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan? con, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me fill you with my charm chakra. Cause you know that I'm the one that keep you warm, shocker. I'm making money, just a physical dream. I wanna rock you, Shaka baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Rock it.